Goedemiddag allemaal, uh, mijn naam is Kees van der Laan, hoofdredacteur van uh, Dagblad Trouw. Mede met uh, de Rode Hood organiseren we al jaren de Abel Hersberglezing. Het is ook een bijzondere bijeenkomst. Normaal zaten hier altijd 450 mensen in de zaal. En we zitten nu met een stuk of 50. Maar er zitten ongetwijfeld honderden, zo duizenden mensen via de livestream mee te kijken. Um, er is dus. Wij pakken het dus nu op deze manier aan. Want Menzo zit normaal nooit op het podium. Dan stel ik dezelfde vragen samen met de spreker. Waarom we zo waarschijnlijk zo weinig minder vragen uit de zaal krijgen. Ik besloot om samen het gesprek met u te doen. En na afloop is nog uh, voor enkele vragen ruimte vanuit de zaal. Voor journalisten die hier ook aanwezig zijn, zeggen we ook. Er is ook nog een persmoment achteraf voor uh, vragen aan de minister. Dan weet u dat alvast. Meneer de Jonge, hoe was het om in deze drukke tijden ook nog eens een bijzondere toespraak te schrijven? Nou, heel bijzonder dus. Uh, nou, gelukkig wist ik het natuurlijk een tijdje van tevoren. Hè? Ik geloof dat we in het voorjaar al uh, tot die afspraak uh, zijn gekomen. Hele mooie uitnodiging. Hele eervolle uitnodiging, zeker in dit bijzondere jaar. Maar uh, het is inderdaad wel die laatste weken... Toch altijd wel van deadlines in die laatste weken, uh, zie je dat, dat datum steeds dichterbij komen. En dat betekent wel dat je tot in de randen van de nacht uh, achter de diepmachine zit. Dus ja, maar ik vond het prachtig om te mogen doen. Het is, het is wat reflectiever dan, dan het werk wat ik normaal doe, natuurlijk. Dat, is, uh, dat gaat altijd over de dag van vandaag en de dag van morgen. En ja, je mag je ja iets meer afstand nemen. U had, had het in uw toespraak over de haatberichten. Ja. Uh, is dat ook een gesprek in het gezin, de jongen? Ja. Ja, zeker wel. De ontbijttafel. Ja, zeker wel. Hoe we gaan die gesprekken? Nou, eh, kijk, gelukkig mijn, mijn kinderen gaan er gelukkig redelijk nuchter, maar joh, alleen ik vind het zelf wel, eh, ja, toch wel heel bizar eigenlijk dat zij dat moeten lezen over hun vader. Eh, en en tegelijkertijd, dus zij gaan er nuchter mee, joh, maar wij hebben het er wel over, natuurlijk wel. Van waar komt dat vandaan? Waar komt... Hugo de Jonge, zijn kinderen blijven er vrij, nuchter onder. Dat hun vader. Als SSR wordt afgebeeld op internet. Het feit dat haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven worden genormaliseerd, en zelfs dat het een constante aanwezigheid wordt in ons dagelijks leven. Dat is dus het gevaar.